7 uur. De Radio 1 Sportszomer. Tom van Hek en Tim Overdien. De tattoo killers, daar hoort u zo meer over, zijn vandaag veroordeeld tot hoge gevangenisstraffen. Onze Oost-Europa correspondent heeft de laatste details over de explosie in de bus met Israëlische toeristen in Bulgarije. Nu eerst het NOS nieuws van 7 uur met Kees Groot. Op het vliegveld van de Bulgaarse stad Burgas is een explosie geweest in een bus. In de bus zaten toeristen uit Israël. Er zijn volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken drie doden en zeker twintig gewonden. Er wordt onderzocht of er ook niet israëliërs in de bus zaten. De toeristen zouden net in Bulgarije zijn aangekomen. De politie meldt dat een aantal andere bussen op het vliegveld beschadigd is. Volgens het Franse persbureau AFP zijn er voorafgaand aan de explosie schoten gehoord. Het vliegveld van Burgas, een havenstad aan de Zwarte Zee... in het zuiden van Bulgarije, is gesloten. Vluchten worden omgeleid naar Vargas. De VN-veiligheidsraad heeft de stemming over de toekomst... van de waarnemingsmissie in Syrië uitgesteld. De Russische VN-ambassadeur zegt dat er morgen... over een resolutie gestemd wordt in plaats van vanavond. vn gezant voor Syrië Kofi Annan had opgeroepen de stemming uit te stellen... omdat hij mogelijkheden ziet om een compromis te sluiten... tussen het Westen en China en Rusland. Rusland wil de missie verlengen, maar geen extra pressiemiddelen toestaan... om het regime in Syrië te dwingen mee te werken. Westerse landen hebben een resolutie ingebracht... waarmee VN-sancties mogelijk worden. Bij de Vierdaagse in Nijmegen is een vrouw gestruikeld over een touw... dat over het parcours was gespannen. Ze liep onder meer een gebroken rib op... De vrouw is een van de snelste wandelaars. Ze kwam de afgelopen jaren een paar keer als eerste vrouw over de finish. Ze struikelde vanochtend in het donker. En op een gegeven moment, ik had behoorlijk de vaart erin... en ik zie een lijn gespannen. En net dat ik die lijn zie, nou, vlieg ik eroverheen. Ik word gewoon gelanceerd. En ik schuif over het parcours nog uh, verder over de stenen. Dus uh, mijn knieën open, mijn handen open. En last van mijn ribben natuurlijk. Ik wil alleen de mensen, de wandelaars erop wijzen van... kijk alsjeblieft goed uit in het donker, want... Het kan je ook je Vierdaagse kosten. De vrouw heeft de 50 kilometer wel uitgelopen, ondanks de pijn. De organisatie spreekt van een schandalige actie... en raadt de vrouw aan om aangifte te doen. Op de tweede dag van de Vierdaagse zijn 908 mensen niet gestart of uitgevallen. 39.405 wandelaars haalden de eindstreep. Het weer toenemende bewolking en buien bij een stevige zuidwestenwind. Vannacht tijdelijk droger en minder wind. Morgen wisselen stapelwolken, zon en buien elkaar af. De middagtemperatuur ligt dan rond 18 graden. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 Dit is de Radio 1 Sportzomer. Indiane stammen hebben zich er jarenlang mee bezig gehouden. Hoe wordt een pijl zo zuiver en hard mogelijk afgeschoten? In onze sportdocumentaire duiken we vandaag in de geschiedenis van de handboog. Voor het laatste nieuws gaan we eerst naar Bulgarije. Hier zijn Tom Vathek en Tim Movedik. Nog steeds is niet duidelijk of de explosie in een bus... met Israëlische toeristen in Bulgarije een aanslag was of een ongeluk... Het incident deed zich voor op de luchthaven van de Bulgaarse stad Burgas aan de Zwarte Zee. Er vielen zeker drie doden en meer dan twintig gewonden. Correspondent David-Jan Godfroy. Heb jij meer details over wat daar gebeurd is op dat vliegveld, David-Jan? Nou, in ieder geval dat uh, de, de, autoriteiten, de politieautoriteiten in Woerka spreken van een terroristisch aanslag. Uh, er zou inderdaad sprake zijn geweest van, uh, van een explosie in die bus. Maar ook, je uh, zojuist in het nieuws, van, van geweerschoten. Uh, dus dat wijst er wel op dat het, dat het toch echt een aanslag is geweest. Hoewel daar nog uh, niet alles met, met zekerheid over te zeggen is. Want welke aanwijzingen zijn daar dan van, voor zover jij dat kunt overzien? Nou, in ieder geval die schoten die dus gehoord zouden zijn. En ja, een bus die op natuurlijk niet zomaar uh, vanzelf over het algemeen. Uh, bovendien uh, zouden er zou niet alleen die de Israëlische toeristen in zaten uh, getroffen zijn... maar ook twee andere bussen die er vlakbij stonden. Um, en, en ja, er zijn, er zijn dus drie, drie of vijf doden. Dat is nog niet helemaal duidelijk uh, ge, uh, gevallen. Er zijn 27 gewonden tot nu toe... Uh, van wie drie mensen in kritieke toestand in het ziekenhuis liggen. Um, en ja, als je dat alles bij, allemaal bij elkaar optelt... dan lijkt het toch wel erop uh, dat, dat het echt een aanslag is geweest... en niet een ongeluk. Maar Hebben ze er dingen voorgedaan in Bulgarije en Israël de afgelopen jaren... waardoor je dat misschien op die plek zou kunnen verwachten? Nou, een directe band tussen Bulgarije en Israël is er niet. Die, uh, er, er zijn niet veel contacten, maar de contacten die er zijn... die zijn over het algemeen redelijk vriendelijk. Dus er is ook niet echt een, een geschiedenis van antisemitisme of zo in, uh, in Bulgarije. Maar het is wel zo dat in het begin van het jaar... Uh, al een aanslag op Israëlische toeristen is vereideld. Dat was toen een bus die uit Turkije kwam... op weg naar een skigebied in, uh, in Bulgarije. En daar in die bus werd een, een, een bom gevonden. Die is onschadelijk gemaakt. Uh, de politie heeft toen alle skigebieden... In, ...in Bulgarije uh, onder bewaking gehouden. Dus er is wel iets, iets eerder gebeurd. Uh, maar wie daarachter zit en hoe dat precies in elkaar zat, dat, uh, dat weten we niet. En dan weet je ook waar Israëliërs ook reizen, zeker als ze met een Israëlse maatschappij vliegen... ...dat de beveiliging op en top is. En dan vraag ik me af hoe op een luchthaven, waar toch ook beveiliging een van de topprioriteiten is... ...toch een aanslag zou kunnen plaatsvinden op een bus Burgas aan de Zwarte Zee. Wat voor situatie is het daar? Nou ja, aan de Zwarte Zee. Het is een toeristische bestemming. Uh, er komen uit heel Europa toeristen naartoe, vooral omdat het goedkoop is. Uh, in Israël hebben ze natuurlijk ook veel zee, maar daar is het waarschijnlijk wat duurder. Dus ik denk dat deze Israëlische toeristen daar juist van de, vanwege de, de, de prijs naartoe gekomen zijn. Um, en die aanslag is niet in het luchthavengebouw zelf gepleegd. Hè? Het is op een parkeerterrein... Bij, het, uh, bij de luchthaven gebeurt. In die luchthaven zelf is de, is de beveiliging wel op orde. Maar kennelijk op die, op, die, op, die, uh, be, uh, op die parkeerplaats niet. Meer stukjes van de puzzel worden duidelijk. David-Jan Godfra over de aanslag in Bulgarije op Israëlische toeristen. Voor zover bekend nu zeker drie doden en meer dan twintig gewonden. Dank wel. De vier zogeheten tattoo killers zijn vandaag veroordeeld tot gevangenisstraffen van 12 en 12,5 jaar. De rechtbank in Amsterdam vindt ze schuldig aan een poging tot moord op een andere crimineel. De tattoo killers zouden met elkaar een club vormen van huurmoordenaars. Zeker één lid is nog steeds voortvluchtig. Jeroen de Jager was bij de uitspraak van de rechter. Drie jaar geleden wordt een Amsterdamse drugscrimineel in zijn auto onder vuur genomen. Er worden 34 kogels afgeschoten vanuit een andere wagen. De man wordt door 10 kogels geraakt In hoofd, mond, borst, schouder, zij en oksel. Wonder boven wonder overleeft hij de aanslag. De verdachten hebben getracht het slachtoffer voor zijn eigen woning... voor de ogen van zijn partner en haar dochter van het leven te beroven. De verdachten hebben geen enkel inzicht gegeven in het motief voor hun handelen. Gelet hierop en in aanmerking genomen de wijze waarop die aanslag is begaan... heeft het feit de kenmerken van een kille liquidatie. De vier aanslagplegers worden op het moment van deze liquidatiepoging... al in de gaten gehouden door de politie vanwege de moord op twee andere criminelen. En dus is er een overstelpende hoeveelheid bewijs. Volgens persrechter Martens zie je in dat bewijs... de planmatige aanpak van deze moordenaars. Ze zijn zorgvuldig te werk gegaan. Ze hebben uh, meneer Dalfoor uh, eindeloos uh, in de gaten gehouden. Uh, ze zijn geweest waar hij woont, waar zijn uh, familie woont... waar hij sport, waar hij wat dan ook doet. Ze hebben echt de boel, zoals dat heet, behoorlijk afgelegd... voordat ze hiertoe zijn gekomen. Dus ze zijn zorgvuldig ja, en wel haast professioneel te werk gegaan. Een kille poging tot liquidatie vond de rechter het. Schokkend en angstig zou de liquidatie zijn gelukt, dan hadden ze 18 jaar gekregen. Nu dacht hij aan 13 jaar, maar omdat er een fout is gemaakt... in het politieonderzoek en vanwege de omstandigheden van hun voorarrest... werd het 12 jaar en 12,5 voor een nog vluchtige killer. Maar hier zal het niet bij blijven, denkt Wim de Bruin van het Openbaar Ministerie. Want er lopen nog andere zaken. Die onderzoek, Het gaat om twee onderzoeken, eentje naar een liquidatie... waarbij het slachtoffer in de duinen van Hoek van Holland is gevonden en een dubbele liquidatie eh, langs de A4 bij het Pannenkoekhuis bij Leiden Dorp. Die onderzoeken die zijn nog altijd eh, gaande en eigenlijk ook wel volop gaande. En zit daar schot in? Daar zit schot in. En zo zullen deze tattoo killers dus geruime tijd achter de tralies verdwijnen. Nog even iets over hun tatoeage. Chinese tekens over de hele lengte van hun rug... die zouden betekenen actie is het meest praktisch. Maar er zijn meer tatoeages aangetroffen persrechter Martens. Het is wel zo dat naast de tatoeages op zijn rug... twee van de verdachten een tatoeage op hun hand hadden. Die zouden kunnen betekenen... Uh, dit is een klein groepje die moordt. Toen deze jongens drie jaar geleden werden gearresteerd... dacht de politie nog dat het ging om een veel grotere groep... van twaalf huurmoordenaars. Nu, drie jaar later, een veel onderzoek verder... lijkt de club beperkt tot een man of vijf. De gedachte van, van toen dat het om een, een, een grote groep zou gaan... van meen ik een stuk of twaalf uh, mensen met dezelfde uh, tatoeage die zich als huurmoordenaar zouden laten inhuren, uh, dat is nooit aangetoond. Want in het onderzoek zijn bijvoorbeeld alle zittende gevangenen bekeken... of ze ook eenzelfde tatoeage hadden op hun rug. Niet dus. Tot vandaag, nu deze drie voorlopig achter slot en grendel gaan. Jeroen de Jager. De glorieuze zegen en de definitieve nederlaag. We zagen het allebei vandaag in de Pyreneeën. Fransman manveau won de klassieke bergrit en hij pakt ook de bolletjes-trui. Cadel Evans kon als toerwinnaar van vorig jaar. De huidige gele trui dragen niet eens volgen. De Australier verloor bijna vijf minuten op Bradley Wiggins. Jeroen Wielaert bij de lach en bij de traan. Heroïque willen de mensen zien in een klassieke bergetappe als die vandaag. En drama, ze krijgen het allemaal. Thomas de Claire bewijst zich weer als een man die het avontuur wil aangaan. Die echt nog zo'n klassieke held kan zijn op de fiets. En zo komt hij ook binnen, toegejuicht door het publiek. Met een enorme grijns voor de camera's die hem voor het eerst opvangen. Terwijl Cadell Evans verderop nog zit te worstelen. Minuten achter op een groep met Bradley Wiggins. Definitief, als het al niet zover was, kan die een nieuwe toerzegen vergeten. Hoe gaat manager Jim Okwidge het nou noemen? Een drama? Een tragedie? How are you going to call it, Jim? A drama, tragedy in the Pyrenees? A drama, for sure, not a tragedy. Um, we're still in the race, you know. It's not like um, we we don't still have things that we're doing in the race. So, you know, we had bad luck today a little bit. George was in the break, got crashed on the downhill, um, as you can see. And Cadell just had a bad day, so. A oh, very not. bad day. If there was any confidence in his legs, it's gone for Paris. Voor Parijs, ja. Yeah. I mean, ben realistisch? Yeah, ja, yeah, no, yeah. Parijs is over voor een hier Voor ons, Het is een drama, know? zegt Opwits. We, Ferm, bepaald uh, niet geknakt. Other goals, other ze kwamen naar de right Tour om de trui it's te verdedigen drama. en dat is niet It gelukt. Maar true. ze zijn true. nog wel in de race. What, what, what, what, Hinkerpie bijvoorbeeld heeft canel. zich goed laten zien yeah, voor je, maar is in de laatste afdaling gevallen. Inderdaad. Cadell Evans, zijn kansen op de Tour zijn na vandaag definitief verkeken. Was het eigenlijk al niet zo, met die bedoeling om de trui te verdedigen... dat hij al niet begon in slechte vorm? Which, dat was duidelijk. Cadell wasn't in his best shape compared to last year, I guess. Well, that's evident. Achter het podium meldt zich eerst de ploegleider van Europcar, Jean-René Bernodot. Voor hem is Feclair een beroepsrenner... Die een held wordt. Het is een professionel die een héros wordt. Het is een groot professionel, want het is een héros die is. de mécaniciën, aan de masseur, en hij neigt niks. We leren hem l'ordinateur. Hij bekijkt alles heel zorgvuldig: de verzorging, de techniek. Ze noemen hem ook de computer. Hij zorgt voor het minste werk in de ploeg. En hij heeft nog iets, lef. Wat ze ook van hem denken, hij denkt zelf niet aan UCI-punten, maar aan overwinningen. Il a le panache. Maar hij doet alles wat hij heeft. Hij heeft zijn allure die niet altijd academiek is. Dus iedereen denkt dat. Maar Thomas, wat er komt, is gagner. Hij, wat er komt, niet de Hij zegt de victoire. Fleuclère zelf voelde vanaf het begin goede benen, al op de Opisc. Hij had ervaring, dus maar proberen om de bolletruit te pakken. De etappe was zwaar voor iedereen. Hope that it's morgen ook goed gaat. Mais franchement en début d'étape aujourd'hui j'ai senti que j'avais vraiment des, des super jambes dans l'obisque et je me suis dit si j'ai ces jambes là au début il n'y a pas de raison qu'elles s'en vont. Uh, j'ai de la caisse, j'ai uh, quand même de l'expérience. Donc voilà, maintenant uh, j'avais dit que j'allais essayer de le prendre ce matin, là c'est sûr que je l'ai, je ne vais pas vous dire, je ne vais pas essayer de le défendre. Il uh, faut que je. Of les tripes et que je récupère bien pour demain quoi mais l'étape a été dure pour tout le monde donc j'ai espoir de pas être plus mal qu'un autre demain. health is, ça maar, maar sport. Is ce que vous êtes au nero Bon oh, ça c'est pas à moi de le dire que du sport. Ga naar radio1.nl en kijk live mee in de Sportzomerstudio, radio1.nl. It ain't over till it's over. Niet gezongen door de spreekwoordelijke Fat Lady, maar door Lenny Kravitz. Radio 1 Docs. Verhalen vanaf de zijlijn. Dat sporters als hun materialen zijn in de loop van een lange tijd ontwikkeld tot wat ze nu zijn. En soms is dat zelfs een proces van eeuwen geweest. Want noem ik u de naam van Willem Tel of de Indianen. Dan zeggen we ze waren er al mee bezig. Hoe schiet je namelijk zo goed mogelijk met pijl en boog? Vandaag van Michal Citroen, de geschiedenis van de handboog. Dit is geen kampeerterrein, maar een schietterrein waar boogschutters uit Nederland, België en Duitsland elkaar ontmoeten. De maximale afstand voor heren is 90 meter, voor dames 70. Twee deelnemers schieten telkens op één schijf met verschillend gekleurde pijlen en met een wedstrijdboog waarvan de prijs wel zo'n 800 gulden kan zijn. Tot de uitrusting behoren verder onder meer een speciaal vizier, een verrekijker en leren vingertaps. Elke schietbeurt wordt met signalen aangekondigd. De pijl en de daarbij behorende boog, nu zijn het attributen voor een sport. Vroeger waren ze van levensbelang. Dus daar zit even denkwerk in, ook mondiaal. Alle indianenstammen, zou je denken, hebben toch het hoofd gebroken over de vraag... hoe de pijl zo zuiver en hard mogelijk zijn doel te laten treffen. Dat lijkt zo inderdaad, maar dat is niet zo. Ik kan je hier nog laten zien, want ik heb zo'n bogen van indianen. En ook met de pijlen die erbij horen... Nee hoor. Gek genoeg wordt dat dus ontkend. Door de absoluut meest deskundige man met de meest uitgebreide historische kennis op dit terrein. Sjaak Ijsbouts uitvlierde. Er zit aan geen enkele boog geen oplegger. Helemaal niks. De pezen, die een uitsparing maakt, altijd die pijl op dezelfde plek zit. Nou, ook dat verhaal gaat niet op bij hen. Want ze hadden gewoon één gladde pees. Ze zetten er maar ergens de pijl op. En ze pakte die boog maar met zijn hand ergens vast. Echt, echt ja, deden eigenlijk. ze maar wat. Ja. En de meest geoefende natuurlijk, die had daar toch wel handigheid in. De indiaan deed maar wat. Terwijl de oplegger en de uitsparing op de pees zo voor de hand liggen. Maar ze zijn pas bedacht in de 19e eeuw. Door een meneer Bresser uit Tilburg en dankzij koning Willem III. In 1938 eh, kwam België in opstand en België... Uh, begon zelfstandig als land en scheidde zich af van Nederland. Daar hebben we wat oorlog aan overgehouden. De troepen lagen in Brabant en Limburg. Koning Willem Huppel de Puppie zat in Tilburg en in Breda. En uh, ja, voor vertier en dergelijke. En hij uh, ja, vond de handboogstitel wel iets, want er werd een uh, hele grote pot bier bijgedronken. En uh, de nodige. Wijn en er uh, zijn prachtige verhalen over geschreven en bekend. En die stimuleerde dat en stelde ook gouden medailles of zilveren medailles beschikbaar. En uh, toen hij overleed in 1849, dat was in maart 80, in juni reeds, schrijft zijn zoon Koning Willem III, hij was twee maanden koning, al een concours uit voor heel Nederland op Paleis het Loo. En uh, ja, hij vond dat prachtig. Dat hebben ze het in 1851 nog een keer herhaald. En toen kwam de schatkistbewaker en die zei... Maar koning, dat heeft meer dan 7000 gulden gekost. Dat is afgelopen, hè. En uh, die zette de rem erop. en Het was afgelopen. En toen heeft hij uh, nog een keer in 1852 een wedstrijd gegeven. En degene die koning schoot die dag, die kreeg een zilver medaille. Iedere schutter wel zo'n prijs, en wie de beste boog had, die won. De doorbraak op weg naar een substantieel betere boog werd toen gemaakt met ander hout dan voorheen: Turks eik. Men noemde dit Turks eik, maar dat is het helemaal niet, want het is namelijk Surinaams groenhout. Waarom zei men Turks eik? Nou, de de magers die hadden schrik dat andere collega's zich gingen namaken En daarom noemden ze Turkseik. Maar begrijp ik u nou dat het zo genoemd werd om, om de ander te bedotten? Ja, ja, dat was inderdaad echt helemaal de reden. En ook de enigste reden. Dat was ook een van de verbeteringen die, die meneer Bresser Tilburg aangebracht heeft. En, uh... Die man die won, zei je? Ja, u? dat ja. was de grote prijswinnaar van koning Willem III. Nou, en de verbeteringen die hij heeft aangebracht, dat is onder andere de... Uh, op de pees uh, werd garen aangebracht met midden een midden- en uitsparing... waar dan de peiling kwam zitten. En aan de boog kwam dan een oplegger... zodat hij altijd op twee dezelfde punten, hetzelfde schoot. Twee deelnemers schieten met verschillend gekleurde pijlen samen op één schijf. Een speciaal vizier is een van de voornaamste onderdelen van de uitrusting. Na elke zes beurten worden de inslagen op het blazoen gecontroleerd en genoteerd... En op basis daarvan vindt dan horizontale of verticale bijstelling van de boog plaats. Het gaat bij deze sport om het beste totaalresultaat over vier afstanden. En die zijn voor de heren 90, 70, 50 en 30 meter. Het ging bij deze wedstrijd niet alleen om individuele, maar ook om teamresultaten. De Spelen zagen hier hun laatste kans op uitzending naar de Olympische Spelen verloren gaan. Scheisse! Handbochschiet is ook nu een Olympische sport. Maar het grootste succes van Nederland op de Olympische Spelen was misschien wel in 1920, tijdens de Spelen in Antwerpen. De Olympische Spelen waren in Antwerpen, dat was eigenlijk een wie er goed mag doen voor de oorlog van 1418. Daarom werden die in Antwerpen gegund. En dat is een, nou, ik zal het voorzichtig zeggen, een chaos geworden. En er leek helemaal nergens niet op. Als je daar de verslagen van leest, nou ja, oké. Okay. Uh, ze hebben het zelfs over bewegend vogeldoel. Nou, er is nooit op een bewegend vogeldoel geschoten, want dat kunnen wij met deze pijlen helemaal niet. Want we schoten gewoon op een blazoen. En toen heeft Baron van Tuij van Seroskerken namens het NOC uh, alle Brabantse en Limburgse handboogverenigingen uitgenodigd voor een kwalificatiewedstrijd, dus toen al, in, uh, uh, hier in Zuidoost-Brabant. En uh, die mensen die toen bij de Tien hoogste waren, die hebben zich daarvoor geplaatst. En er gingen acht schutters naartoe met twee reserves. Die reserves hebben niet geschoten, die acht wel. En die hebben daar inderdaad de gouden medaille gewonnen. En uh, dat uh, viel niet zo goed in goede aarde bij België. Want uh, die scholden ons uit voor kaaskoppen. En uh, de Nederlanders niet bang, zeven Brabanders en de Limburger. Die begonnen toen het Nederlands volklied wie Nederlands bloed te zingen. En uh, eigenlijk was de handboogsport een hele elitaire sport. En de elitaire sporten wil zeggen... nou, je moest toch wel eens wat notaris en secretaris... en burgemeester zijn en pastoor... en uh, ja, weet ik wat allemaal om bij zo'n club mee te kunnen doen. Altijd. En uh, heel veel verenigingen zijn opgericht in sociëteiten. Ja, wie had er 150 jaar geleden geld voor een sociëteit? Ja, diegenen die wat te maken hadden, hè? Nou omdat dat zo elitair was, schoten die mensen allemaal in een driedelig pak. En uh, in Nederland uh, waren ze al zo ver gevorderd dat ze in de gaten hadden... en dat je, als je je jas uitdeed, toch gemakkelijker was met schieten dan met de jas aan. Maar in België was het nog zo elitair, die schoten nog met de jas aan. En toen de Nederlanders aantraden voor het schieten, voor die Olympische wedstrijd... in Antwerpen, in het Nachtegalenpark, werden de Belgen zo kwaad... want die zagen wel dat ze ten onder gingen en zagen het schip zinken. En toen wilden ze hebben dat Nederland Nederlands gedisqualificeerd werd. Omdat ze hun jas uitdeden? Omdat ze hun jas uitdeden. En toen hebben de Engelsen, die hebben, er, die hebben trouwens niet meegeschoten... maar die stonden wel aan de Nederlandse kant. En toen hebben ze die wedstrijd goedgekeurd gekregen... En nadien wilden ze met andere wedstrijden meedoen en daar werden ze van uitgesloten Omdat ze in de hemsmouwen schoten en uh, niet met de jas aan, zoals de Belgen en de Fransen wel deden. Nu wordt er geschoten met vizier en met stabilisator. Toch minder interessant. Maar het oude schieten groeit weer in populariteit. Er is uh, sinds diverse jaren, ik denk een jaar of tien... weer in Nederland een, uh, op gang gekomen dat men teruggaat... met een heel stel mensen naar de Nederlandse Vereniging... van traditionele handboogskutters. En dat is een, een groei die we niet tegen kunnen houden. Want ja, men hangt toch naar de... vroeger, hè... van de handboog was dat Michal Citroen... in gesprek met Sjaak Ijsboud. En daarmee komen wij in ieder geval, Tom... aan het uh, eind van ons aandeel in de sportzomer. Na nou, acht schakelen we weer met, de radio, uh, met Studio De Smet in Amsterdam... want Frank van der Linden zit daar klaar... voor wat wordt genoemd de cultuurzomer. Uh, met Frank, ik geloof een filosofische aflevering vanavond. Ja, Koen Simon, onthoud die naam. Maar eerst even dit, hoe, hoe oppervlakkig ben jij nou? Oh, je moest eens weten, dat wil je eigenlijk helemaal niet weten hoe oppervlakkig ik soms kan zijn. Ja, nee, ik wens je dat van harte toe. Want, want uh, Koen Simon die heeft geschreven: En toen wisten wij alles. En daarin uh, verleert hij onze utopische pogingen om voor eens en voor altijd alle problemen op de wereld op te lossen. En uh, ja, in plaats van te strijden tegen ongemak en ontweten, onwetendheid zouden jij en ik een oppervlakkig leven moeten leiden. Is dat de sleutel tot het geluk? Nou ja, ik vond het een verlossend idee, jij niet? Et, et, Tom gaat helemaal knikken hier. Ja, ja nou ja, goed. hier al jaren. Ja, nou ja, wij, wij vorderen, wij vorderen. En, en, en ja, Koen die gaat ons gedetailleerd uitleggen hoeveel beter dat misschien nog kan. Hij heeft al de Socrates Wisselbeker 2012 voor zijn boek gewonnen. Dat is de prijs voor het beste filosofische boek. En er is een nieuwe bundel, Wachten op Geluk. En nou, jullie horen het al, dat gaat er natuurlijk ook nooit komen. Maar eerst het nieuws met Kees Schoot. Op het vliegveld van de Bulgaarse stad Burgas is een explosie geweest in een bus. In de bus zaten toeristen uit Israël. Er zijn volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken... zeker vijf doden en zeker twintig gewonden. De toeristen zouden net in Bulgarije zijn aangekomen. Volgens het Franse persbureau AFP zijn er voorafgaand aan de explosie schoten gehoord. De VN-veiligheidsraad heeft de stemming over de toekomst van de waarnemingsmissie in Syrië uitgesteld. Dat gebeurde na een oproep van vn gezant Kofi Annan. Die ziet mogelijkheden om een compromis te sluiten tussen het Westen en China en Rusland. Westerse landen hebben een resolutie ingebracht waarmee VN-sancties mogelijk worden. Hackers hebben de gegevens van 800.000 Nederlanders gestolen... die op een server van internetbedrijf ProServe stonden... Bedrijven als Q-Music, Stedin en De Telegraaf hadden klantgegevens bij het bedrijf opgeslagen. Het Nederlands Genootschap van Hekkende Huisvrouwen zegt achter de hek te zitten. En in Nijmegen is een vrouw gestruikeld over een touw dat over het parcours van de Vierdaagse was gespannen. De vrouw van 49 uit Barendrecht brak een rib en kneusde haar knie. Ze had veel pijn, maar heeft de 50 kilometer wel uitgelopen. De organisatie spreekt van een schandalige actie en heeft de vrouw aangeraden aangifte te doen van het voorval. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws. De Radio 1 cultuurzomer. Hier is Frank van der Linden. Koen Simon, wie denk jij wel dat je bent? Ik ben filosoof. Uh -huh. ja. um, de filosoof van de oppervlakkigheid word ik ook wel genoemd. <laughs> ja. En um, um, um, ja, dat. Uh, de, daarmee, is, uh, daarmee is veel gezegd, zou ja. ik zeggen. Toch altijd interessant hè? dat meestal mannen uh, zo'n vraag beantwoorden uh, met uh, hun werk. Mm -hmm. Ze zeggen niet, ik, uh, ik ben een liefhebbende echtgenoot. Uh, dat, dat ben ik ook, maar dat is, uh, uh, ik ben hier als filosoof... Uh, gevraagd en uh, dat is mijn, uh, mijn privégebied waar ja. ik ook best, ja. best wel wat over wil zeggen. Ja. Ja. Nou, Oké, okay, dat, dat, dat is mooi. Dat, dat is een soort van ex-equo mm -hmm. tussen allebei. Er is een man mm -hmm. met gedachten, met vaak wijze gedachten vind ik als ik jou space. Uh, en, en er is ook een man met amoureuze gevoelens. Mm -hmm. Die zit hier uh, in beide gedaanten aan tafel, als ik het zo mag zeggen. Jazeker, ja. Zeker. ja. Ik denk altijd, filosofen zijn uh, zulke wijze geesten... die kunnen gewoon veel beter leven dan ik. Verstandiger. Klopt dat? Goeie filosofen wel. <laughs> ik heb jou te gast, hè? Ja. Um, nou, nee, ik, de, ik denk dat filosofie inderdaad niet, uh, niet alleen maar theorie is. En als het alleen theorie zou zijn, dan zou het zo kunnen zijn dat je... Een hele mooie theorie over de wereld heb, maar ondertussen er een puinhoop van maakt. En er zijn natuurlijk heel veel filosofen die dat doen. En wie weet, uh, ga ik dat ooit, ooit ook nog wel eens doen? Maar uh, wat ik merk, is dat ik, dat ik die filosofie wel. Um, um, dat die me wel tot, uh, tot een. Um, tot een ander mens maakt. Ja. Dus uh, ik, ik, ik, ik ben echt. Uh, ik ben niet alleen. Um, uh, tijdens werk, werkuren uh, filosoof. Nee, het is een goede kruk, ook in je privéleven. Ja. Ja, dat, is niet, dat komt ook omdat mijn vrouw ook filosoof is. Maar... Oké, okay, er zijn twee krukken in huis. Ja, twee. Ja, goed. Dankjewel. Ja, ja. Maar laten we nou eens een groot moment in jouw leven pakken. Het is dus niet per se geluk. Ik bedoel iemand verliezen of ontslagen worden of een groot bedrag kwijtraken of geconfronteerd worden met de dood. Wat is een groot moment in jouw leven geweest? Wat, wat schiet jou te binnen als ik dit soort dingen zeg? Uh, ja, er zijn. Dit zijn momenten van, van, van genot en van, van, van verdriet. Uh, Pak er, er eens één uit, uit die laatste categorie. Nou, ik, ik heb uh, uh, twee jaar geleden een, een neef verloren. Dat, uh, die en die uh, was op een hele absurde manier om het leven gekomen. Uh, hij was. Um, begin, of hij, hij was een jaar of 26, 27, uh, zo uit mijn hoofd. En hij begon, begon net aan zijn carrière. Had gestudeerd in Groningen, woonde in, in Amsterdam. En uh, toen was hij met zijn schoonfamilie op reis in Indonesië. En daar werd hij op de eerste of de tweede dag al door de bliksem getroffen. En was het einde verhaal. Dus dat... Uh, um... Dat komt tot jou. Ja. Dat, dat nieuws komt tot jou. En dan is het dus mijn veronderstelling. Iemand die filosoof is... Kan dat beter handelen, om het in hedendaags Nederlands te zeggen. dan iemand die dat niet is? Werkt het inderdaad zo? <kijkt> uh, ja, ja dat, is, dat is wel een hele... Hoe deed jij? Het? Nou, hoe ik het in precies. Dat, dat zat ik ook net te denken. Wat, ja, hoe ik het deed. Ik, ik, kijk, ik ben geen levenskunstfilosoof, dat voorop. Hè. Dus ik ben hier niet om uh, um tips te geven. hoe je het beste kunt leven. Maar ik kan wel wat zeggen over, uh, over de dood. <kijkt> um, Zeker als hij zo indringend bij je binnenkomt... dan um, um, um, merk je eigenlijk dat, uh, dat de dood um, iets is... Um, waar we dus helemaal geen vat op hebben. Ja, dus dus uh, jij was uh, ten prooi aan verwarring? Um, ja, euh, maar goed, tegelijkertijd kun je alle dingen nog doen. Hè? Dus, euh, laten we zeggen, het begrijpen deed jij niet? Nee, en ik denk dat niemand de dood begrijpt. En zeker als hij zo dichtbij komt, dan word je met je neus op, op, op, op, op het feit gedrukt dat, um, dat het leven daardoor ook niet te begrijpen is. Ja, omdat, dus dus het, laten we zeggen, met jouw taalapparaat en met je verstandelijke vermogens krijg je op die gebeurtenis geen grip? Euh, Nee, nou ja, met, met de logica heel simpel niet. Dus, en en wat, want, gebeurt er, wat, wat gebeurt er als ja, iemand gaat, doodgaat? Dan, dan eindigt een, een, een, een, zo, een, een, een levenslijn. Hè? En die houdt op, maar die houdt voor altijd op. Dus waar heb je mee te doen? Niet alleen maar met het verlies en het verdriet dat iemand er niet meer is. Uh, dat speelt de hele tijd mee. Maar vooral met het onbegrip um, dat, dat dat is verdwenen in een oneindigheid. Dat kunnen wij niet begrijpen. En daar zijn we dus de hele tijd mee bezig om dat te begrijpen. Dus daar is een begrafenis voor, of een crematie. Um, wat ik heel sterk merkte, uh, vooral omdat het een hele onwezenlijke dood was. Het was in het buitenland, het was van een jonge, uh, jonge jongen. Ja. Um, en het was door de bliksem. Uh, dat, dat is natuurlijk uh, iets wat, wat, je, wat je niet verwacht. En... Um... Um, ik merkte dat ik verlangde naar de, uh, naar de begrafenis. Uh, Als moment van catharsis. Um, ja, om, om uh, te zien. Uh, om eigenlijk. Uh, dat is namelijk, dat is waar dat ritueel voor is. Om datgene wat wij niet kunnen vatten, om dat toch op een of andere manier objectief te maken, om dat tastbaar te maken. Ja, ja. En um, dus uh, dat, dat is ook waarom je. He, ook wel enige genoegen kunt hebben. En zelfs een licht genot aan, aan begrafenissen en crematies. Omdat het in zekere zin uh, een verlangen inloopt. Okay. Ja. En, ja. en dat andere deel, die andere gedaante van jou... Dus waar de, um, de sentimenten zitten. Hè, mag ik je vragen, moest jij huilen bij dat moment? Uh, toen, toen, uh, toen ik hoorde dat hij overleden was? Jazeker, ja. ja. Dus de, de, de, de gevoelens van een filosoof... Zijn niet per se op zulke cruciale momenten, omdat hij wel even uh, heeft nagedacht over dergelijke dingen, de existentie enzovoort verder. Die zijn niet anders. Jij kunt, het, nee. jij kunt het eigenlijk niet. Nee, kijk, ik uh, ben geen autist, ik ben filosoof. Ja, ja, dus, uh, maar ja, wat ik natuurlijk hoop is dat die filosoof <laughs> mij uh, dusdanige dingen kan aanreiken dat ik, als het mij overkomt. Maar zou jij niet willen huilen? Is dat, je, is dat je grootste probleem? Zeker, maar ik zou het ook uh, uh, willen vatten. Ja. Um, uh, en dus uh, verwacht ik... He. Koen Simon en de Zijnen gaat mij uh, uit de brand helpen. Nou ja, wat ik probeerde uit te leggen... is eigenlijk dat er, uh, uh, uh, dat er een onbegrip hier aan de, aan de gang is... Uh, dat niet begrepen kan worden. En, uh, dus, dus, je kunt dus daar het, houdt het kunt... ook voor jou op? Nee, daar houdt het niet op. Uh, dan bedenk je dus, waar is dat ritueel dus voor? Uh, dus, en, en als je weet dat het ritueel daarvoor is... als je weet dat er geen um, dat wij niet de dood objectief in zicht kunnen krijgen... alleen maar door rituelen... Ja. Um, en, en, en dat is uh, cultuur, fatsoen, alles is is, is, ja. is, is maar ritueel. Maar als ik nu even heel, heel, heel, ja. heel, heel plat doe, uh, excusez-moi dat weten we toch al honderden jaren. Is dat nou zo'n geweldig inzicht? Um, nou, het is... Uh, kijk, wat de filosoof doet, is, is de tijd in zijn gedachten vatten. En dat houdt in dat je dus telkens... De meeste dingen in de filosofie uh, worden, worden herhaald. Eigenlijk, er is echt verschrikkelijk weinig vooruitgang in de filosofie. Gelukkig maar. <laughs> want de, ja. En jij die bundels maar publiceren ondertussen... Ja, maar met al die goede namelijk, verkoopcijfers en prijzen. Maar er is namelijk wel heel veel verandering in, in de maatschappij. En telkens moet... moet uh, want je vraagt nu van, is dat nou zo'n nieuwe gedachte? Nou, als het gaat over de dood... is iedereen bezig om uh, zijn eigen ritueel uit te vinden. En dat kan niet. En dat, uh, dat is wat ik beschrijf, ook in, in, in, in verschillende van mijn boeken. Ja. Um, dat ritueel bestaat alleen omdat je dat deelt... en omdat je dat repeteert en omdat je er in de zin van herhaalt. En, en, en alleen daarom uh, kan dat bestaan. Dus je hebt iets nodig uh, voor iets wat waar we dus geen begrip voor hebben... hebben we iets objectiefs nodig, iets vatbaars, iets tastbaars. En ja. dat is dat ritueel. Ja. Ja. Luisteraars die kunnen reageren op deze uitzending natuurlijk... via sportzomerradio 1nl of twitteren via hashtag, hoofdletter R, cijfertje 1, sportzomer En u kunt natuurlijk ook uh, live naar ons kijken via de webcam. Hallo op radio1.nl. Uh, Koen Simons, uh, filosoof. Um, wat is eigenlijk de... de... De school waartoe je behoort. Ik heb begrepen, er is een continentale filosofie. Uh, en er is een angelsaksische filosofie. Ja, welke, welke? Nou, ik, ik hoor duidelijk bij de continentale filosofie. En dat, ja, dat, dat zijn, zeg maar, de. Um, de anglo saxische filosofie dat is meer de argumentatieve filosofie. En die staat tegenover de continentale filosofie. Uh, dit is een heel academisch verhaal. Uh, van uh, nou, de Franse existentialisten, Heidegger... Uh, um, en die gebruiken geen argumenten? En die gebruiken ook argumenten. Ook argumenten. Ja, ja, Wat verwarrend allemaal. Ja, ja. verwarrend. Waar zit dan het onderscheid? Um, nou, <tus> um, eigenlijk dat anglo saxische lijkt veel meer op logica en op wiskunde... Maar dat wil niet zeggen dat wij de logica natuurlijk niet gebruiken. Um, maar de, de continentale filosofie is eigenlijk veel meer een filosofie... die uitgaat van de menselijke ervaring, van de persoonlijke ervaring. Okay, en dat, dat interesseert ook, me. Ja, ja, Dat merk je ook aan de stukken die jij schrijft. Die gaan heel vaak terug op iets wat je hebt meegemaakt. Het kan ja. zijn zelfs een concert van Bruce Springsteen. Mm -hmm. En dat pak je als beginpunt voor een gedachte die je ontvouwt. En je blijft ook dikwijls heel praktisch kijken, als ik het zo mag zeggen. Is dat goed ja. uitgedrukt? Ja, ik probeer heel erg in uh, die ervaring helemaal te ontrollen. Wat gebeurt daar precies? En dan probeer ik daar vervolgens... Uh, Doe er eens één. Uh, een. Maar nou, we zijn een moment uh, van de afgelopen week. Voor mij, mij part vanochtend. Gaan uh, nou, dat eens hard op doen? Ja, nou, kijk, dat gaat, bij mij gaat dat zo. Ik, ik, ik zat net uh, te eten voor, voor dit uh, gesprek. Uh, in een uh, Japans restaurant hier vlak om de hoek. En... Uh, dit gaat nergens heen hoor, maar uh, ik ga gewoon <laughs> verder praten. Ja. En ik zat toen... Te luisteren. Jij gaat had onze geweldig originele gedachte Ja, voor ja voor nee, nee, maar kijk, ik, ik merkte toen al... toen ik zat, zat, uh, ik zat daar alleen. Hè, in, uh, ik zat alleen te eten. Dat is en, al wat, hè? De en, eenzaamheid. Hoofdletter E. Ja, daar nou, kun je wat mee als filosoof. Ja, nou, ik, wat ik wel aardig vind aan, aan alleen eten... is, is juist, trouwens, Immanuel uh, Kant heeft daar hele mooie dingen over gezegd. Die, die heeft gezegd... Een, je, van filosoof, uh, een van de allergrootste van Precies, ja. en dat is ook een continentale filosoof. Uh, die zei... Als als je alleen wil eten, dan moet je kaars op tafel zetten... en een, bust, een bustbeeld van, van, van een andere grote denker. en Dat, Lijkt, ja, dat is allemaal onzin natuurlijk. Op, ja. Het leuke is, als je alleen eet, um, ja, dan word je anders behandeld. En dat, dat, dat, dat interesseert mij, dat vind ik leuk. En, um, en je merkt ook dat andere gasten op een of andere manier naar je zitten te kijken. En dat geeft je juist de mogelijkheid om ja. zelf heel goed... Um, uh, om je heen te kijken wat er gebeurt. Want jij bent eigenlijk een soort... Jij wordt een beetje vermeden, ja, maar, ja. maar ondertussen kun jij... Onder... Nou, nou, hier heel zit goed. inderdaad natuurlijk een dot van een, van een beschouwing uh, in. Nou is jouw jongste bundel wachten uh, op uh, geluk. En uh, ik lees dat uh, wij als moderne mens te veel verlangen. En jij benadert dat ook weer via een zelfdiagnose. Eigenlijk. Je kijkt ook naar uh, Koen Simons en, en je gaat daar met ons over... Nou, spelig waren. Het is ook heel... Het is, het is niet uh, dat je denkt... van krijg een baksteen naar mijn hoofd. Je maakt het ook heel verteerbaar, voor me op. Mm -hmm. Dat is ook iets, denk ik, waar je concreet naar streeft. Hè? Wij moeten het snappen. Ja, maar niet op een didactische manier. Nee. Nee, maar... dat, dat, dat, dat, dat, dat wordt ook wel gezegd van... Ja, leuk, hè? je schrijft persoonlijk en, en dan... Veel, veel, veel natuurwetenschappers die, die populaire wetenschap bedrijven, die, die, die, die schrijven van: Nou, ik zat in het café en ik dronk een glas bier. En nou, weet je wat een bier nee, eigenlijk is? Maar, maar dat, maar, dat, okay. dat, dat dus is het is een dat zelfdiagnose en hij is goed te volgen. En wat is nou uh, die zelfdiagnose die de filosoof Consimons van de persoon Consimons heeft gemaakt? Als het gaat om te veel willen. Wat wil jij dan te veel? Um, nou, kijk, dus, wat wil ik teveel? Wat wil ik teveel? Ja, um, poeh, um, nou, inderdaad... Noem eens een voorbeeld. Ja. Uh, nou, je hebt, je, hebt, je, hebt, je hebt natuurlijk altijd keuzes die je moet maken. Wil je teveel minnaressen? Nee, nee. Wil je teveel succes boeken? Uh, nou, dat, dat, dat, dat lijkt me toch geen probleem. Wil je teveel... Uh, <laughs> ja, nee, zeker niet. Nee. Nee. Dus dat is ook geen punt. Wil je... Uh, nou, kijk, er zijn... Te commercieel zijn wat. Nee, heel, nee is veel. Kijk, ik, ik heb heel veel, um, heel veel dingen die ik wil schrijven. Ik ben bezig met een roman. Ik um, ben bezig met een proefschrift. En ik moet nu voor het komende jaar. Dit is even onder ons. Um, um, het Essay van de Maand van de Filosofie schrijven. Oh, ja. leuk. Ja. En. Um, Aardig. Dat moet allemaal gebeuren. En, en, en de tijd we, gaat ja, verder. En, en, en weet je ook al wat het onderwerp wordt? Want het is aardig voor. als we dan het nieuwtje even gelijk uitvergroten. Um, ja, ze hebben me gevraagd om, om iets te schrijven... wat te maken heeft met de economie en met waarden. Oké, okay, en daar ga je nog over pijn Daar ga maken. ik nog over pijn ja. Maar goed, wat, kijk, dat te veel willen, dat is meer... Ik probeer te laten zien dat wij een manier van kijken hebben uh, naar verlangens die niet aansluit bij wat het verlangen eigenlijk is en dat is wij denken dat willen en verlangen precies hetzelfde is ja, dat het moet worden ingelost ja, nou dat je dus uh, in je leven targets hebt en dat je gewoon hè, de, en dat je dat je die moet nastreven. En dat je als je die nastreeft, dat je dan gelukkig wordt. Dus uh, en dat je eerst moet weten wie je bent. Want als je weet wie je bent, dan weet je wat je wil. En uh, dus... Ja, dat is allemaal zeer economisch geredeneerd inderdaad. Dus, uh, heel, ik snap nu ook ja, waarom het CPN bij jou ja, heeft aangezocht voor dit nou ja, SC volgend jaar. Ja. Precies, en het en, dus dat is de wereld zien als een etalage met uh, duidelijk geordende goederen waar je uit kan kiezen. En waarvan eh, van nou dat, dat ja. heb ik nodig. En dat en en... Maar uh, het gaat dus niet om dat bereiken van al dat teveel. Het kan ook helemaal niet, zeg je. Het is, het is beslist geen praktische uh, levenswijze. Um, wat moeten we dan met dat verlangen? Uh, als, als, als, als we het niet moeten willen inlossen, moeten we het dan helemaal vergeten? Nee, helemaal niet. We zijn voortdurend bezig met het verlangen. En dat is, dat is heel mooi, dat is heel goed. Alleen dat verlangen is dus niet hetzelfde als uh, iets bereiken. Ik... Geniet van het verlangen zelf? Uh, ja, inderdaad. Ja, en dat is, dat, en dat is niet zo gek. Um, dat waardoor begon mooi... eigenlijk het, het orgasme is eigenlijk ook vergeleken met het verlangen zelf geen sodomieter aan. Nou, ik denk dat dat nog een onderdeel van het verlangen uh, is. Als je daar, uh, er zijn een aantal filosofen die daar heel mooi over geschreven hebben. Ja. En, uh, dus, dat de drift uh, er naartoe, dat is eigenlijk groter. Ja, en dat heeft te maken met hoe je het spel speelt... wat de drift veroorzaakt. Dus, um, wat ik heel erg mooi voorbeeld vind... is de, um, de paardenrace Il Palio in Siena. Mm -hmm. um, daar is een hele mooie documentaire over gemaakt door John Appel. Um, The Last Victory. En, dat, en Het mooie daarvan is, het gaat over... hij volgt jongeren in de, in de wijk Civetta, Dat is de centrumwijk van, van, die, uh, van, die Italiaanse, van die Toscaanse stad. En daar wordt dus jaarlijks... Uh, wordt daar een paardenrace gehouden uh, tussen. En die paarden die strijden voor alle stadswijken. Die race die duurt 80 seconden. Want ze lopen gewoon twee rondjes uh, dat, dat plein over. Ja, dat en... schitterende oestervormige plein. Ja, ja nou precies. Uh, Piazza del Campo. Hè? Zo heet dat, geloof ik. En, um, dat is dus simpeler kan het niet. Hè? Dus uh, als je het over sport hebt, simpeler kan het niet. Dus gewoon uh, even twee rondjes rennen en wie ja. gewonnen heeft, die stadswijk, die, die wordt gevierd. Nu volgen ze dus die, die wijk, en daar wonen jongeren in. En die jongeren die zijn dag in dag uit bezig, uh, zoals in Heel Shana. Iedereen dag in dag uit bezig is. Net als het carnaval hier in Nederland. Met die paardenrace. Met die 80 seconden. Met die 80 seconden. En zij hebben zijn, ik geloof uh, 21. Ja, 21 zijn die jongeren. En die zijn een uh, 24 jaar uh, daarvoor. Hebben ze voor het laatst gewonnen? Dus zij hebben in hun leven nog nooit gewonnen. Ja, ja, ja. Maar zij, zij leven voor zij die koesteren. Dat ja, ja. En, ja, en dus zij worden helemaal hun identiteit wordt bepaald door dat maar, verlangen, het, zonder dat ze het hebben bereikt. Het is in essentie een uh, boeddhistische opvatting. Het gaat onderweg niet om het doel. Uh, ja, maar dat, dat zou betekenen dat uh, het doel wel te bereiken is, en dat en dat is met het echte verlangen. Laat niet zo. los. Laat los. Ja, nee, nee moet, je moet het wel spelen. Lees happiness. Je moet het wel spelen. Nee, nee, nee. Zeker <laughs> geen happiness gaan lezen. Hey, ik wil zo met je doorpraten, Koens-Simons. Uh, over wat jouw zonde is. Um, en uh, ja, dat past natuurlijk bij The uh, Flying Brita Brothers. Hè? Waarom heb je dit gekozen? Um, uh, gaan we Sin City horen? Ja, uh, ja omdat ik dat... Uh, ik ben een groot country-liefhebber. En, en ik zing de dus samen filosoof. met mijn vrouw. Ja, de filosoof zingt samen met zijn vrouw die tweede kruk. Sin City! Ja, het is toch wat luisteren? Je zit je anderhalve dag uh, boeken te lezen van kon, Koen Simon? En dan noem je me in de uitzending tot zeven keer toe, geloof ik. Koen Simons. Het is een schande, Koen. Het is, het is niet erg. Sorry. Um, wij hadden het over uh, de zonde en um, Flying Breeder Brothers, uh, Graham Parsons, de uitvinder van de country rock. Ja. Mag je wel zeggen. Uh, wat is het dat jou zo raakt in deze muziek? Um, ja, hij heeft wel een hele, uh, ik zou zeggen, oorspronkelijke manier van muziek maken. Het is verder gewoon. Uh, ja, het, is, het is de uitvinder van country rock. Of, of, uh, maar dat, het is natuurlijk gewoon country. En het, hij, is, hij heeft een eigen. Of eigenlijk. Hij is achteraf tot, tot de uitvinder, gebombardeerd natuurlijk. Ik bedoel, hij, hij maakte gewoon muziek. En, um, en dat deed hij op een hele, uh, ja, hele, hele oorspronkelijke manier. Uh, wat, ja, ik hou erg van country en van de tweestemmigheid daarvan. En um, uh, dus dat. Dat, dat ja. vind ik heel, heel mooi hoe rationeel je dit uitlegt. Zo de, de, de, de liefhebbers van dit genre zeggen: ja, ja het, het, het zijn eigenlijk gewoon witte smartlappen. Ze gaan naar ja. je ballen en naar je hart. Ja. En jij komt met een bijna muziekachtig essay. Ja, ja nou, ik probeer te begrijpen wat, wat, wat, daar, wat me daar zo ja. Raakt. Ja. En ik... ja Maar jij relateert dat dus niet aan, aan, een, aan een emotie of een persoonlijke... Uh, ja, jawel, want ik kan dat alleen maar begrijpen... omdat ik zelf uh, ook zing en om, omdat oh, ik zelf okay. ook muziek okay. maak... En... Uh, ik heb deze nummers veel, veel, veel gespeeld. Uh, uh, Want jij maakte ook uh, muziek in dit genre? Uh, ja, onder meer. Nou, kijk, toen ik student was, toen zat ik aan allerlei gitaarbandjes. en um, Daarna heb ik een hele tijd uh, een countrybandje gehad. Met, um, en daar ging het niet om het optreden, maar echt om het spelen. Dus zat ik, ja. zat ik met twee vrienden om een tafel en dan speelden we de Carter Family, Townsend en en wow. en dat, dat ja. was dat, dat waren inderdaad dat wat wat zijn nou de, de, de essentiële dingen als je dat kunt samenballen die jou hebben gevormd die, die, de, deze geweldig hybride persoonlijkheid die filosofisch en ook van uh, country en zo houdt... Uh, hebben gemaakt um, ja uh, kijk ik ik heb een boekje geschreven waarom we onszelf zoeken maar niet vinden. Waarin ik probeer uit te leggen dat het heel moeilijk is om te, om te zeggen uh, uh, wie je bent. En, uh, dus het heeft eigenlijk weinig zin om te zeggen van uh, die achtergrond. En dat waarschijnlijk van mijn vader meegekregen genetisch. En toen die opleiding. Dus daarom ben ik zus en zo geworden. Uh, ja, kijk dat doen we wel. Omdat we namelijk graag een geheel van ons leven willen maken. Maar uh, feitelijk is het zo dat ik gewoon topsporter wilde worden. En dat mijn Achillespeze het begraafde. <lacht> en dat ik toen uit de negatieve keus toen maar filosofie ja. ben gaan doen. Dus, dus, dus eigenlijk um, leven we vanuit de illusie... Uh, dat wij een, een samenhangend verhaal kunnen maken van ons leven. We willen op verhaal komen, lekker mm -hmm. en figuurlijk. Ja. Maar uh, tegelijkertijd zouden we moeten beseffen dat dat helemaal niet kan. Nou, eigenlijk zouden we moeten beseffen dat we dat dus voortdurend doen. En dat dat eigenlijk een van de belangrijkste dingen is die, die we doen... En dus dat staat haaks op het idee dat je eerst moet bedenken wat je precies wilt. Want dan ben je dus alleen maar bezig met vooruitkijken. Terwijl leven is vooral achteruitkijken en er met je verbeelding iets voor maken. Mooi gezegd. Ja. Dus, de, dat, dat is dus, uh... dus wat je doet is in feite het bedrijven van literatuur over je eigen leven achteraf. Ja, uh, ja. ja in zekere zin wel. Ja, ja. Ja, nee, dat, uh, dat is ook de reden waarom ik, waarom ik literair schrijf. Uh, en, en, en, en, niet, uh... en dan moet je dus uh, leren houden van het feit dat je niet zeker weet of het klopt. Want uh, als het maar mooi is. Ja, nou ja, niet zeker weten of het klopt. Dan doe je alsof, er een, alsof, er een, uh, alsof ik het kan vergelijken met de waarheid. Alsof ik de echtheid ernaast kan leggen. Ja. En, en uh, dat, dat, dat blijkt al gewoon in het verhaal zelf. Als het verhaal begint te wringen, dan klopt er iets niet. En, en, en als dan uh, Dick Swaap zegt... ja, maar mijn jongen, hou je daar nou toch niet mee bezig? De vrije wil bestaat überhaupt niet. En Victor Lammer zegt het hem na. Wat zeg jij dan? Uh, dan zeg ik... Uh, um wat ga je vanavond eten? Vraag ik dan. En dan moet hij toch nadenken wat hij wil eten. En, en dan, dan zegt hij, ja, maar weet je, mijn hersenen zijn volgeprogrammeerd... door bepaalde hormoonstructuren Die heb ik meegekregen vanuit de moederschoot. En die leiden mij naar boerenkool met worst. Is helemaal geen gedachte van mijzelf. Heeft de natuur geregeld. Ja, nou ja, goed. Hè, maar hij zal twijfel hebben. Hè. Dus, en dat, nou, dat, dat, dit dat slaapt die... niet als je met hem praat. Nou, nou, nee, nee niet, <laughs> niet, niet, niet over dit onderwerp, inderdaad. Maar ja. in het dagelijks leven heeft hij natuurlijk twijfel. En twijfel, dat is het voelen van de vrije wil. Um, uh, maar de vrije wil is eigenlijk ook zo'n soort illusie. Hè? Dus wij kunnen, niet, wij kunnen de vrije wil... Um, ja, tuurlijk vinden we die niet in het brein. Dus als je daar gaat lopen zoeken, dan vind je ja. hem niet in het brein. Je vindt ook geen liefde in het brein. Je vindt helemaal niets in het brein. Je, je, je vindt alleen maar grijze cellen die, uh, die, die een hoop reuringen ja. teweeg brengen. Maar jij, jij dient juist... Uh... Ja, veel belang toe aan, aan die willen. Je zegt ergens, uh, we kunnen niet buiten ons eigen willen treden. Dat kun je niet willen. Mm -hmm. Voor de rest is er wil. Mm -hmm. Ja, nou, dat, dat, dat, dat kent iedereen al. als hij zich verveelt bijvoorbeeld. Als je je verveelt, dan heb je nergens zin in. Uh, maar je hebt nog steeds één verlangen, één hele sterke wil. Namelijk om ergens zin in te hebben. Dus die wil die prevaleert? Ja, en dat is dus die ijdele wil. Daar heeft Schopenhauer het bijvoorbeeld ook heel mooi over. Maar, dat is de, de wil die leeg is. En alleen maar wil. Kijk, even kijken of we het kunnen compliceren. Maar stel nou dat we niet dood willen en we gaan er toch gewoon toch. Hebben we toch niks te willen? leg niet af. Uh, maar dan kan ik dat toch nog steeds niet willen? Jawel, nou, maar daarmee krijgen we niet onze zin. Nee, dat, dat, dat en daar zijn hoor je we... mij ook niet zeggen. Nee, en dan zijn we terug eigenlijk bij de essentie geloof Ik geloof van je gedachtegoed. Dat je kunt wel verlangen, je kunt wel willen. Mm. Maar denk niet dat je er komt, dat je het krijgt. Ja, niet één niet, niet op één. Nee, en het gaat er niet om? Dus niet. Kijk, als ik een kop koffie wil, dan zal dat meestal wel lukken. Maar dat is een ander soort wil dan een betere wereld willen. Bijvoorbeeld. En hoe, hoe, hoe help me nog definitief uit de brand? Hoe krijg ik voor mekaar dat ik het niet meer ga verlangen? Dat ik het niet meer wil willen? Um, ja, dat is toch een beetje... Dat is toch gewoon genieten van het spel. Dus genieten van, van, van, van, van um, hoe je bezig bent... Dingen te bereiken, want daar, ja, dat, dat, dat, dat is denk ik waardoor je ophoudt je blind te staren op, op doelen. Ja, ik zal het ook meegeven aan het thuisfront, dat moet daar dan toch ook wel een beetje bij helpen, lijkt mij. Ja, dat denk ik wel, ja. Niet zo ernstig. Van country rock gaan spelen of zo. Ja, nou precies, dat is toch vrolijk? Ja. Ja. Hey, nog heel kort, als je, als je dat kunt, je gaat promoveren, mm -hmm. waarop? Schaamte. En van waar dat onderwerp? Um, nou, dat spreekt me heel erg aan. Uh, eigenlijk ook omdat ik over lachen he, veel heb geschreven. Uh, en dat ligt daar natuurlijk ook heel dicht tegenaan. Schaamte en lachen, dat zijn wel, wel um, emoties die dicht tegen elkaar aan liggen. Maar um, wat ik er zo... Uh, interessant aan vinden is dat in deze tijd heel vaak wordt gezegd... dat je je schaamte zou moeten afleggen. Hè? Dat je dan echt kan worden wie je bent. En dat je dan, hè, want zeg nou eens eerlijk wat je echt vindt. Hè? Dat, dat... dat kan ook al niet, maak ik uit je toon op. En, en, en, nee, nee. nee dat, dat, uh, en, en, en, het, en dan wordt er gezegd, schaamte houdt je op. Schaamte is een negatieve emotie. En ik wil eigenlijk proberen te laten zien waarom schaamte nog zo mooi is. Schaamte, die, schaamte maakt het mogelijk... Um, uh, als er nog tijd voor is om dat te zeggen. Ja. Uh, schaamte maakt het mogelijk om um, te laten zien dat ik... wat ik eigenlijk doe is, ik, ik kan niet... Uh, je moet nu afronden. Ik moet nu afronden, inderdaad. Ja, dat ja, je kan uh, niet? Ja, ik kan niet. Ik zal het over. Ik, ik, ik kom terug als het proefstuk is. Lees dat boek is. van Koen Simon. <laughs> en luister naar acht uur naar Robert Meder en Herman van der Zand. Hoi. Radio 1 presenteert...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 Zondagdacht tussen 2 en 6. De nacht van de filmmuziek op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.